12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het klimaatprotest in Amsterdam zijn tot nu toe 50 mensen opgepakt. Vanochtend vroeg blokkeerden betogers van actiegroep Extinction Rebellion de stadhouderskade ter hoogte van het Rijksmuseum. Van de gemeente mogen ze daar geen actie voeren, ze kunnen terecht op het museumplein. De politie sleept de betogers één voor één weg. De weg wordt nog door honderden mensen geblokkeerd. Het klimaatprotest in Amsterdam verloopt tot nu toe vreedzaam. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar drie wetenschappers... de Amerikanen William Kalin en Greg Semenza en de Brit Peter Radcliffe. Het Nobelcomité heeft dat bekendgemaakt in Zweden. Ze krijgen de prijs voor een onderzoek naar hoe cellen zich aanpassen... aan de beschikbaarheid van zuurstof. Geneeskunde is de eerste Nobelprijs die deze week bekend wordt gemaakt. Later komen de Nobelprijs voor Natuurkunde, Scheikunde, Literatuur... De Vrede en Economie. Klanten van energieleveranciers moeten beter worden beschermd tegen financiële problemen van zulke bedrijven. De Consumentenbond zegt dat na onderzoek. Daaruit blijkt dat de helft van de energieleveranciers hoge schulden heeft, vooral de kleine nieuwkomers. De klant weet daar vaak niets van en kan worden benadeeld, waarschuwt de Consumentenbond. Voor de 150 medewerkers van Gasterra wordt een sociaal plan opgesteld. Gasterra is het verkoopkantoor van Groningsgas. Dat kantoor houdt op te bestaan omdat de gaswinning in Groningen stopt. De gezamenlijke aandeelhouders hebben de directie van Gasterra gevraagd een plan te maken voor de zorgvuldige afbouw van de onderneming. Wanneer Gasperra definitief stopt is nog onduidelijk.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 Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En dat was bijna helemaal waar. Die goede middag klopte. Alleen iedere werkdag, dat klopt niet meer helemaal. We zijn er alleen nog op de maandag, de woensdag, de donderdag. Zo heel af en toe ook eens op de vrij. Ook al zijn we er niet, leuke muziek is er altijd. Dus blijf wel afstemmen op je zender van ZFM Zandvoort. Het geluid van Zandvoort op uw lokale radio. En wat ontzettend leuk dat jullie weer allemaal luisteren... en dat je er weer gezellig bij bent. Het is vandaag rustig in de studio. We hebben geen visite, niemand die iets komt vertellen... Dus mocht je iets leuks te vertellen hebben... je weet de weg, hè? Tolweg 10A, kom gezellig langs. En uh, dan gaan we het erover hebben. Ja, waar gaan we het nog meer allemaal over hebben? Ik heb natuurlijk uh, wat nieuwtjes meegenomen uit de regio. Daar ga ik zo af en toe iets over vertellen. Ik heb een heerlijk recept... Zo'n lekker herfst-winter-recept. chili con carne gaan we vandaag maken. Dus hou de pen en papier bij de hand. Maar goed, mocht je geen pen en papier bij de hand hebben... is er ook niks aan de hand. Want je kan natuurlijk altijd via het internet op onze Facebookpagina... via Zandvoort Luncht het recept teruglezen. Ik heb het er al opgezet voor je. Je mag ook wachten tot ik het voorlees. Dat vind ik wel gezellig gaan we uiteraard zo rond de klok van kwart over één, contact zoeken met onze collega verslaggever Joop van S. Junior van de Zandvoortse Courant en uh, ik hoop dat hij tijd voor ons heeft en, en dan kan hij ons helemaal bijpraten over wat er het afgelopen weekend allemaal is gebeurd. Nou, je hebt het net al gehoord hè, op, uh, bij uh, Goedemorgen Zandvoort. De herhaling was net en toen konden we dus horen... dat er een prachtig uh, concert plaatsvond in de Grote Krocht. Dus daar zal Joop het wel over hebben. We hadden het André Haases meezingfeest. We hadden uh, bij uh, restaurant App Vloed een hartstikke leuke band. Mooi weer op straat. Er was geloof ik ook nog iets van classic concerten doen. Wat een muzikaal weekend. Ja, we hebben wat muzikale talent hier in Zandvoort. Hè? En niet alleen dat ze hier geboren zijn of wonen. Maar ze komen ook gewoon gezellig langs. Nou goed, genoeg gekletst. Ik heb natuurlijk ook het een en ander aan muziek meegebracht. En mijn vaste luisteraars weten onderhand dat wij altijd starten met een 3 in 1 Dat wil zeggen dat we dan of drie liedjes van eenzelfde artiest of groep hebben. Of drie liedjes met hetzelfde onderwerp. Natuurlijk hebben we ook een paar artiesten in het licht. Hè? Dat zijn van die artiesten die vandaag dan wel jarig zijn, dan wel hun sterfdag hebben. En we zetten ze vandaag in het zonnetje door iets van muziek van ze te draaien. zijn weer hele leuke trouwens. Maar we gaan zoals gezegd starten met de 3 in 1. En ik heb gekozen voor de Turtles. En nou zit ik met de verkeerde muis in mijn hand, want ik ben met twee schermen tegelijk bezig. Dus <lacht>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 Tell me over and over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Oh no, no, yeah. The Turtles, een popgroep uit Los Angeles, uit Californië... die in de jaren zestig van de twintigste eeuw furoren heeft gemaakt. En ze zijn het bekendst van hun single Happy Together. Dat was het eerste nummer dat ik gedraaid heb. Uh, daarna hebben we geluisterd naar Eleanor. En als laatste Eve of Destruction. Natuurlijk ook een knijter van een hit geweest... De um, formatie bestaat nog steeds, de Turtles, en uh, bestaat uit de uh, leden Howard Kalen en Mark Folman. En uh, ja, er zijn heel wat oud-leden die niet meer meedoen. Um, ja, nou ja, het is een, een band die uh, in het genre zit van de sunshine pop, pop rock en folk rock. En ze schrijven en brengen hun platen uit onder het label White Whale. Nou, tot zover de drie in 1 van vandaag. Volgende week weer een andere. Dit waren dus de Turtles. Um, ja, voor de mensen die net zijn ingeschakeld. Zandvoort Lunch is weer begonnen met een nieuwe week. En um, ja, we gaan ook even terugblikken zo af en toe naar het weekend. En het was een weekend vol ongelukken en brand en narigheid... En uh, wat Zandvoort betreft, ja, er is zondagmiddag een bestuurder van een scooter zwaar gewond geraakt bij een val op de Zandvoortse Laan in Zandvoort. En uh, er kwam zelfs een traumahelikopter ter plaatse. De man, uh, de bestuurder van die scooter, die reed om half eens middags over het fietspad toen hij schrok van een overstekende voetganger. De bestuurder remde zo hard dat hij ten val kwam. En er moesten meerdere hulpdiensten ter plaatse komen en de traumahelikopter die landde op een naastgelegen veld. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de verkeersongevallenanalyzedienst dienst is ter plaatse gekomen om alle sporen vast te leggen en de exacte toedrag van het ongeval te achterhalen. Ja, en uh, zaterdagmiddag is er dan een, uh, een automobilist gewond geraakt... bij een kopstaartbotsing op de boulevard Benaar in Zandvoort. En bij die botsing waren drie auto's betrokken. Het slachtoffer reed even voor twaalf uur op de boulevard... toen hij te laat opmerkte dat de auto's voor hem afremden. De man knalde met een flinke snelheid tegen zijn voorganger aan... die op zijn beurt tegen de auto voor hem schoot... De politie en een ambulance kwamen ter plaatse... en het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere betrokkenen, waaronder een aantal kleine kinderen... dat in één van de auto's zat, zijn door het ambulancepersoneel nagekeken. Maar daarvan hoefde gelukkig niemand naar het ziekenhuis. Door het ongeluk was wel de boulevard Benaar... in beide richtingen afgesloten voor het verkeer... en de auto's werden tijdelijk via de busbaan geleid... Twee van de drie voertuigen zijn door een berger weggesleept. En de derde auto kon nog wel doorrijden. Hé hey, jakkes, wat een ellende allemaal. Mensen weer allemaal een boel pijn en narigheid. Nou, wij gaan uh, verder met het programma. En uh, zoals ik al zei, ik had een paar artiesten in het licht voor u meegenomen. En uh, laten we beginnen met... Um, ja, met wie zullen we nou eens beginnen? Zullen we beginnen met Ellen T. Damme. Ja, laten we dat doen. In het licht. Als rennen geen zin meer heeft, dan zal ik. Stop. to walk away. Ja, ja. Tweejarige dames uh, heb ik meegenomen. Dat was, wat u net hoorde was Sam Brown. En, ja, Sam Brown is uh, geboren in Stratford East London. En waarom hoor ik mijn achtergrondmuziekje niet? Ik zet je toch aan. Wat is dat nou? Nou ja, ik weet ook niet waarom. Nou, in ieder geval... Um, op 7 oktober 1964. Dat houdt in dat ze vandaag 55 jaar wordt. En ze is een Britse singer-songwriter, multi-instrumentalist... arrangeur en platenproducer. En ze is de dochter van zangeres Vicky Brown en zanger Joe Brown. En in een muziekcarrière die meer dan 30 jaar overspant... begon Sam Brown als een ukulele speler... en was ze een blauwoogige soul- en jazzzangeres... Eind jaren tachtig kwam ze meer op de voorgrond als soloartiesten... na het uitbrengen van zes singles. En Brown bracht in 1988 haar debuutalbum Stop Uit... En sindsdien heeft ze zes studioalbums uitgebracht. Een EP en drie compilatiealbums. Maar raakte haar zangstem kwijt in 2007. En was sindsdien niet in staat om nog te zingen. Maar in 2018 heeft ze eindelijk wel weer een nieuw album uitgebracht. Damage, Damage That I Am. En dat is meer een countryalbum. Nou, zover uh, Sam Brown. Die gaan we even wegklikken. En dan komen we uit bij Ellen Damme, naar wie we als eerste luisterden. En Ellen Damme die is geboren in Warnsveld op 7 oktober 1967. En zij is dus vandaag 52 geworden en ze is een Nederlandse zangeres en actrice. En uh, ja, ze zingt rock, Nederlandstalige muziek, Duitsstalige muziek, Engelstalige muziek, Fransstalige muziek. Dus echt allround wat dat betreft. En um, ja, nou ja, zoals ik zei: muzikante, zangeres, actrice. Ze speelt uh, piano, viool en gitaar. Dus een heel veelzijdige dame. En dan ga ik naar mijn andere scherm terug. Want dan gaan we even met het gewone programma verder. <lacht> Voor zover het dan gewoon is. Uh, we gaan door met Stevie Wonder. Is Ja, ja, ja. Hij wil maar zeggen dat, uh, hè, dat, dat er een afscheid aankomt. Maar hij zal toch eventjes moeten wachten tot ik aan de beurt ben geweest. <lacht> ja, nou, we hebben net geluisterd naar Stevie Wonder. You haven't done nothing. En gevolgd natuurlijk bij dat, met dat onafvolgbare nummer: Paradise by the Dashboard Light. Eh, weten jullie nog uit die tijd dat het net uitkwam? Mijn god, iedereen die ging helemaal compleet uit zijn dak met dat nummer. Echt heel, heel lekker. Uh, ja. Lekkere nummers natuurlijk bij uw eigen lokale omroep. ZFM Zandvoort, het geluid van Zandvoort. En uh, we zijn natuurlijk te ontvangen via 106.9, 104.5, kanaal 40 bij Ziggo. En we hebben natuurlijk ook dat prachtige live kanaal. Daar kunt u zien hoe ik hier zit te zwaaien nu. ZFM-live.nl. En dan zie je ook dat ik bezoek heb. Ook oh, gezellig hoor. Zitten we gezellig even te beppen. En... Uh, u kunt natuurlijk ook die prachtige app downloaden hè, op uw uh, mobiel. Dan bent u ook altijd op de hoogte van alle nieuwtjes in Zandvoort. Nou, Wij gaan verder met de Manhattans. En ik zou zeggen, leg alvast dat papier klaar en uh, uw pennetje. Want ik ga straks zeggen wat we vanavond gaan eten. En dan kunt u alvast de boodschapjes opschrijven. Maar laten we eerst even kussen en gedag zeggen. Wat zei ik nou? Laten we kussen en gedag zeggen. Zo.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 draai je zo'n nummer en dan zegt Rob, ik ga naar huis. Ja, let's just kiss and say goodbye. Nou, weet weet niet hoe snel die naar de uitgang moet. <laughs> Dag Rob, Doei. eet smakelijk. Doei. Doei. Ja, en u thuis ook natuurlijk. Eet smakelijk, hè. Nou, nou gaat Rob natuurlijk dat hele recept helemaal missen. Dus die gaat geen chili con carne eten vanavond, neem ik aan. Nou, wij wel. En uh, hebben we nog een leuk achtergrondmuziekje? Of hebben we geen achtergrondmuziekje meer? Even zoeken, zoeken, zoeken, zoeken, zoeken. Uh, doen we deze. Ja. Goed, we gaan uh, chili con carne eten. Ik had het al uh, aangekondigd. Hè. Wat hebben we nodig? We hebben nodig 300 gram runder gehakt. Twee rode uien. Een winterpeen. Twee rode paprika's. Twee stengels bleekzelderij. Twee teentjes knoflook. Een klein bosje Koriander, 200 gram kikkererwten, 200 gram bruine bonen, 400 gram tomatenblokjes, die mogen vers zijn maar mag ook uit een blik, een theelepel chilipoeder, een theelepel kaneel, 1 theelepel komijn, twee eetlepels balsamicoazijn, wat peper, zout en olijfolie. En wat u ook nodig heeft, dat is een stoofpan met een dikke bodem. Nou, daar gaan we. dan gaan we kijken hoe we dat allemaal met al die ingrediënten in elkaar gaan draaien. Zodat er een lekker gerecht uitkomt. We gaan de uien schillen en snipperen. We schrappen de winterpeen en die snijden we in kleine blokjes. Dan moet de bleekzelderij worden gewassen en in partjes gesneden. Verwijder de steel van de paprika's en snij ze in kwarten en verwijder de zaadlijsten en snij ze daarna in kleine reepjes. Zet de pan op het vuur en doe hier een scheutje olijfolie in en doe alle groenten in de pan en voeg dan peper, zout, chilipoeder, kaneel en komijn toe. Blijf de groenten heel goed omscheppen totdat de ui glazig ziet en de andere groenten zachter beginnen te worden. Laat de kikkererwten en de bruine bonen uitlekken in een vergiet en spoel ze even af met water. Voeg dan de peulvruchten toe samen met de tomatenblokjes. Doe nu ook het gehakt in de pan en schep alles door elkaar. Vul het blikje van de tomatenblokjes met water en schenk dit bij de chili. Van het bosje koriander snij je alvast de steeltjes af en dan hak je deze in kleine stukjes. Voeg de steeltjes samen met twee eetlepels balsamicoazijn toe aan de pan en laat de chili nu ongeveer een uur pruttelen op een laag vuurtje. Blijf wel regelmatig roeren. En wanneer de groenten voldoende zacht zijn en de saus goed is ingedikt, is de chili klaar. Bestrooi als laatste met de korianderblaadjes. Je kunt trouwens de chili con carne serveren met rijst. En de combinatie van peulvruchten en granen... zorgen voor een goede opname van de eiwitten in de ingrediënten. Je zou natuurlijk ook voor een andere graansoort kunnen kiezen... zoals bijvoorbeeld couscous. Maar je kan natuurlijk ook voor quinoa kiezen. Je mag er natuurlijk ook een sneebrood bij eten... of een lekker stukje stokbrood. Nou, dit was het recept voor vandaag. Chili con carne. En mochten jullie het gaan proberen vanavond of van de week... ik zou zeggen, eet smakelijk! En we gaan uh, weer naar een jarige job toe. Want wie is er nog meerjarig? Uh, dat is Kevin Godley. Nou, Kevin, we gaan hem nu voor jou draaien. Artiest in het licht. Kevin Godley, oftewel Kevin Michael Godley, geboren in Prestwich, in Lancashire 7 oktober 1945. Dus die is al 74 geworden vandaag. Wow, No Way Dream. Ja, hij is een uh, Engelse muzikant en een uh, muziekvideoregisseur. En hij is een van de oorspronkelijke leden uh, van uh, de art-rockband 10CC. En op de Kunstacademie, daar ontmoette hij uh, Loy Cream. En ze werden samen lid van verschillende bands... waaronder Hot Legs en Ten cc En in 1976 gingen ze zelfstandig verder... onder de naam Godly and Cream. En ze maakten een aantal albums... en regisseerden muziekvideo's voor henzelf... en voor andere artiesten. Ze werden samen genomineerd voor een Grammy Award... voor Best Long Firm Music Video voor de Police. Synchronity Concert in 1986. En in 1988 verbrak verbrak Godley de samenwerking met Cream. Hij bleef Clips regisseren... en formeerde in 2006 GGO6 met Graeme Coltman, die tegenwoordig nog het enige oorspronkelijke TensiC-lid is. Tot zover. Ik zie dat we uh, richting het, uh, het einde van het eerste uur gaan. En uh, ja, dan houdt het allemaal een beetje op... Op, want dan gaan we luisteren naar het NOS Journaal en natuurlijk de korte boodschappen. Maar daarna ben ik weer bij u terug. En dan gaan we weer, uh, ik heb nog één artiest in het licht voor u. Een fantastische zangeres, echt fantastisch, zo verschrikkelijk mooi. Dus die ga ik voor u draaien. We gaan uh, kijken of we met Joop van Es contact kunnen krijgen en uh, veel lekkere muziek. Maar we gaan nu naar het einde van dit uurtje. Het is bijna zover. We gaan naar het NOS-journaal toe. En ik uh, zie en hoor u graag straks na de reclameboodschappen en het nieuws... weer terug met veel gezellige, lekkere muziek. Tot zo direct dan. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.